5 uur. De Radio 1 Sportzomer. Debora Blekkenhorst en Lucella Carasso. En zometeen meer over het debat in de Utrechtse gemeenteraad over het asbestprobleem. En in Duitsland staan vier terreurverdachten voor de rechter. Terrorisme-expert Quirine Eijkman vertelt over dit lastige proces. Eerst het nieuws van de NOS met Kees Groot.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 Vorig jaar zijn veel meer automobilisten afgekeurd dan in 2010. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft vorig jaar 14.000 mensen ongeschikt verklaard om te rijden. Bijna drie keer zoveel als het jaar daarvoor. Volgens het CBR komt dat doordat er steeds meer oudere automobilisten zijn. We krijgen steeds meer ouderen op de weg vanwege de vergrijzing. Ja, ouderdom komt niet een keer met gebreken. En dat betekent dus wel toch dat we dan mensen uh, moeten, moeten teleurstellen... vanwege hun gezondheidstoestand... dat ze niet meer veilig en verantwoord kunnen rijden. Het CBR zegt dat de kans om door de test te komen wel groter is geworden. Dat komt door twee nieuwe regels. slechtzienden mogen voortaan met een telescoopbril rijden. En mensen die lijden aan een lichte vorm van dementie... krijgen een extra kans om hun rijbewijs te houden door een rijtest te doen.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 Uh, dus eigenlijk uh, zien we een daling, maar ja, het fenomeen is toch steeds wel zodanig... dat we daar toch steeds wel uh, heel bezorgd over zijn. In Amerika is William Staup, de uitvinder van de fitnessloopband, overleden. Eind jaren 60 bracht hij de loopband op de fitnessmarkt. Loopbanden werden toen al gebruikt in de medische wereld... maar Staup ontwikkelde een apparaat dat mensen voor niet al te veel geld thuis konden neerzetten. Staup, die volgens zijn zoon een paar maanden geleden zelf nog op een loopband liep, was 96 jaar oud.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 ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat er 39 kilometer file. Wat korte dagelijkse files nog bij Amsterdam op de A10. Verder wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 2 kilometer. Daar is één rijstrook dicht. Een lange file op de A15. Europ Europ Europort richting Rotterdam. Daar staat namelijk tussen de knopende de Benelux en Vaanplein 7 kilometer. Vanuit Rotterdam naar Europort voor het knooppunt Vaanplein 2 kilometer. Heeft te maken met een aanreding op de A29 Rotterdam. Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Daar staat tussen knopend Vaanplein en Barendrecht twee kilometer... ...zijn daar twee rijstroken dicht. Eerder vanmiddag was er een aanrijding op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Beeldhoven en knopend Eemdest staat nog zes kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Van Tijk heeft een rustdag vandaag, maar op zijn voicemail kon gewoon geklaagd worden. Straks het resultaat. En na half zes aandacht voor de vraag of die voorhandel weer legaal moet worden. Dat is namelijk de vraag die op dit moment binnen de Verenigde Naties speelt. Hier zijn Lucella Carrasso en Deborah Blekenhorst. We gaan eerst naar Utrecht, want de burgemeester van Utrecht, Wolfse, is dus van vakantie teruggekeerd vanwege de asbestontruiming in de wijk Kanale eiland er werd steeds gezegd dat het niet nodig was. Er is nu blijkbaar een nieuwe afweging gemaakt. Eigenlijk was dat ook wel het belangrijkste nieuws... tijdens een informatiebijeenkomst voor de Utrechtse Raad. Ze konden vragen stellen, de raadsleden, over de hele gang van zaken. Jeroen de Jager doet verslag. De mededeling van de terugkeer van burgemeester Wolfsum... Die kwam aan het eind van een twee uur durende vragen sessie. Feitelijke vragen nog zonder politiek oordeel. Hoe is het toch mogelijk dat de vondst en asbest zo'n verrassing was? In hoeverre is er gewoon rekening gehouden met windrichting? Wie zorgt er voor nieuwe huisraad en wie betaalt dat? Dus waarom zijn deze uh, hulpverleners niet gewoon goed gebriefd? Hoe is het dan nu? Hoe functioneren die uh, informatiepunten? Meer dan 40 vragen werden er uiteindelijk wel gesteld. Geen vragen overigens die echt nieuws opleverden. De precieze oorzaak is nog niet bekend. Aan een saneringsplan wordt nog gewerkt. En het resultaat van de metingen is nog niet binnen. Want er is een probleem met de capaciteit. Er zijn zoveel metingen gedaan dat er in Nederland onvoldoende capaciteit is. Vertelt Mitros-directeur Reutscheid. We proberen nog steeds extra laboratoria te vinden... om die monsters allemaal te analyseren. Want het aantal monsters wat genomen is, is 6.500. 33 per woning moeten we er nemen, gemiddeld om een woning goed te analyseren. Bewoners waren na afloop niet erg tevreden over de antwoorden. Na afloop spraken ze achter gesloten deuren hun frustratie daarover uit... bij local-burgemeester Isabella. Het is geen antwoord, want een antwoord had eigenlijk... van het begin van de renovatie had er moeten zijn. Mitros wist dat er asbest aanwezig was. Dat hebben ze dus niet mee gedaan. Ze hebben ons bewust gezegd van we gaan renoveren... En Tijdens renovatie zouden wij zelfs in de woningen blijven. Er wordt elke keer aangegeven van uh, uh, we komen later op je vraag terug, morgen komen we op uw vraag terug. En de volgende dag is het nog steeds zo. En uh, wij blijven maar alleen maar met vragen uh, ja, bij ons. De discussie in de raad die leidt zich toe te spitsen op de vraag hoe de vergunning is verleend in 2009 om te gaan slopen. Is aan alle regels voldaan en zijn die regels wel goed? Want ondanks de regels gebeurt toch wat er is gebeurd. Chantal Hakbel van het CDA. Je kunt allerlei protocollen hebben. Ja. Uh, dan is dan op een gegeven moment de vraag, zijn die, a, he, zijn die gevolgd? Ja. Als dat het geval is, dan moet je vragen, vragen we inderdaad de juiste dingen. Want als dit soort... Ja, onverwachte gebeurtenissen voortkomen. Dat je inderdaad verrast wordt door het type asbest met zulke gevolgen. Ja, dan hou ik wel een beetje mijn hart vast voor toekomstige grootschalige renovaties. In Utrecht moeten de komende jaren zo'n 6000 woningen worden gerenoveerd. En gezien de asbest en wat er is gebeurd kun je je afvragen of je bewoners wel in hun huis moet laten... Tijdens de verbouwing. Vindt ook Marleen Hagen van de PVDA. Dus hebben wij zorgen over de 6000 woningen die nog gerenoveerd moeten worden en hier dus, in de stad. dus uh, vervangen de woonruimte? Als het aan ons ligt wel, maar wie gaat dat betalen? Toen leek de vragen sessie klaar, maar local burgemeester Isabella had nog een mededeling. En de burgemeester aan het eind van deze middag terug zal zijn in de stad en met mij direct de bewoners zal gaan bezoeken. Opmerkelijk, omdat steeds is gezegd dat de lokale burgemeester het zelf goed aankomt. Bij het weggaan lukt het om de loco één vraag te stellen. Doet u het niet goed genoeg? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Waarom komt hij terug? Nou, omdat ze betrokkenheid toont. Ook de fracties van SP en CDA zijn verbaasd over de terugkeer van Wolfsen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had uh, zelf de indruk dat de lokale burgemeester dit uh, prima uh, onder controle heeft. Het is voor mij vooral een vraag die jij aan de burgemeester moet stellen van, van jou... Ja, waarom toen de beslissing om niet terug te komen en nu wel. Ik bedoel, in hoeverre dat zeg maar, de duidelijkheid nu gaat vergroten is ernstig de vraag. Tot slot nog even de cruciale vraag. Wat als over twintig jaar of later kinderen van nu alsnog ziek worden vanwege asbestbesmetting? Wordt dat in de gaten gehouden en wie draait daar dan voorop? Een vraag voor Rob Reutscheid van woningcorporatie Mitros. Uh, dat gaan we nu allemaal vanmiddag ook bespreken. Wat voor antwoorden we daarop gaan geven. En dat gaan we met de gemeente samen coördineren. Want ja, bestaat Mitros nog wel over 20 jaar? Uh, ja, dat weten we nee, eigenlijk. En dus wat dan voor de bewoners als ze ziek worden? Ik kan u daar nu geen antwoord op geven. Komt daar überhaupt de antwoord op? Ik heb er geen idee van. Daar ben ik gewoon niet deskundig genoeg voor op dit, op dit terrein. Dus uh, ik ga uh, rustig uh, eerst nu kijken van, uh, hoe we dat vanmiddag kunnen gaan beantwoorden aan onze bewoners. Vanuit Utrecht hoorde u een verslag van Jeroen de Jager. En zo praten wij over een groot terreurproces in Duitsland. and understand, desire is hunger, is the fire I breathe, love is a banquet on which we feed. Last here in our bed Ik als de Night hoorde u van Patty Smit. Onder zware beveiliging is vanochtend in Düsseldorf... een proces tegen vier terreurverdachten begonnen. Volgens Duitse justitie waren ze bezig een grote aanslag voor te bereiden... in opdracht van Al-Qaeda. En ze werden vorig jaar opgepakt. Hier in de studio Quirine Eijkman, terrorisme-expert van de Universiteit Leiden. Zij volgt deze zaak. Ja, goeie, goedemiddag, wie zijn deze mannen? Ja, Het zijn eigenlijk vier uh, Duitsers, uh, ook van Marokkaanse-Iraanse afkomst... Uh, ja, die, die vorig jaar gearresteerd zijn... vanwege het mogelijk voorbereiden... van een terroristische aanslag in Duitsland. Uh, de hoofdverdachte... Abdelladim L.K. Uh, is eigenlijk, sorry, een Marokkaanse staatsburger... maar die heeft lange tijd gestudeerd in Duitsland. En uh, ja, die zou in een trainingskamp zijn geweest... in, in, uh, ja, zeg maar in de regio Waristan... Zeg maar bij Pakistan en Afghanistan... En om daar in een jihadistisch trainingskamp uh, te trainen... Voor, uh, nou ja, om mee te, te doen aan de gewapende jihad. En zou daar... Volgens getuigenissen een instructies hebben gekregen van Al-Qaeda om een aanslag voor te bereiden in uh, Duitsland. En hoe lang volgde justitie hen al? Want, ja. ja, een heel aantal maanden werden ze al gemonitord. Uh, een andere. Uh, ja, veroordeelde jihadstrijder uit Duitsland, die gearresteerd was in Afghanistan, heeft verklaringen afgelegd, onder andere aan de CIA, maar ook aan de Duitse justitie, uh, dat er mogelijkerwijs dus een Al-Qaeda-terreurcel in Duitsland zou zijn. En zo zijn ze deze mensen op het spoor gekomen. En ze hadden ze min of meer negen maanden gemonitord voordat ze ingrepen. En toen zijn ze ook achter die link met al-Qaeda gekomen? Nou, dat is maar zeer de vraag. Uh, kijk, u moet goed onderscheiden... dat er een verschil is tussen inlichtingeninformatie... en informatie die kan dienen als bewijs in een strafproces... En het is natuurlijk geheel aan de Duitse inlichtingendienst om in te grijpen... om te voorkomen dat een terroristische aanslag wordt gepleegd. De vraag is natuurlijk wel of die informatie dezelfde waarde heeft... om als bewijs te dienen in een strafproces. En dat is in dit geval denk ik bijzonder lastig. Want hoe ga je bewijzen eh, nou ja, dat Abdel instructies heeft gehad... van een hoge Al-Qaeda-leider? Uh, nou ja, als je een e-mail hebt of een telefoontap, kan dat misschien. Maar als ik u zo hoor, dan hebben ze dat niet... Nee, zeer waarschijnlijk is het uh, ja, in die getuigenis van horen zeggen. Het is toch buitengewoon lastig. Dat neemt niet weg uh, dat er in deze zaak wel meer terroristische misdrijven te lasten worden gelegd. En dat zeer waarschijnlijk deze persoon wel veroordeeld gaat worden op, ja, op andere misdrijven. Ja, want, want de vraag is natuurlijk ook van uh, of het van belang is of het van Al-Qaeda komt of niet. Ik bedoel, als je het sowieso van plan bent, lijkt me het ook al ernstig, toch? Sowieso, zeker. Vanuit het strafrecht doet dat er niet toe. Uh, uh, maar het is natuurlijk wel in de, in de grotere discussie over islamitisch terrorisme... en de rol van Al-Qaeda wel belangrijk. Je moet altijd een onderscheid maken bij aanslagen waar Al-Qaeda bij betrokken is. Sommige worden ook daadwerkelijk daarin gepland. Maar heel vaak wordt het ook gewoon de naam zeg maar, geleend. En word, zeggen mensen dat, dat het dus een aanslag is van Al-Qaeda... terwijl dat helemaal niet het geval is. Want toen deze mannen werden uh, gearresteerd... heeft de politie toen ook wat bij hen aangetroffen? Ja. Ja, er zijn wel een aantal materialen aangetroffen waarmee je een bom had kunnen maken. Toch is het zo dat de Duitse justitie niet denkt dat ze al in staat waren... om die bom ook daadwerkelijk, die splinterbom, te maken. Uh, maar dat is natuurlijk altijd heel lastig als je mensen monitort en observeert... wanneer moet je ingrijpen, want je kan ook niet wachten totdat nou ja, de bom afgaat. Tegelijkertijd uh, is het in, in deze zaak nog maar zeer de vraag of ze überhaupt kunnen bewijzen... dat, dat ze een, ja, echt een aanslag aan het voorbereiden waren. Dit wordt nog een, ja, een flinke kluif dan voor justitie. Nou, dat is niet helemaal het geval, want er worden veel meer uh, ja, dingen te lastig gelegd. Valsheid in geschriften, het recruteren voor de gewapende strijd. Dat zijn allemaal strafbare feiten die ze wel duiken. Ja, maar in Duitsers... valsheid in geschriften, ja. daar krijg je iemand niet eindeloos mee achter de tralies... als je dat wil als, als overheid, toch? Nee, maar goed, er uh, zijn natuurlijk wel een aantal strafbare feiten... die je mensen te lasten kan leggen. En dat valsheid in geschriften is ook voor een 27-jarige staatsburger, die HLLS, Nou, dat is toch uh, iemand waarvan, ja, waarvan je toch niet kan zeggen... dat hij dezelfde uh, ja, zo serieus genomen moet worden... als de leider van het zogenaamde terreurplot van uh, die Abdelladim LK. Dus er zijn natuurlijk vier verdachten die terecht staan. Ze worden niet allemaal hetzelfde te lasten gelegd... Uh, Tweede punt is de vraag is ook van of het nou verstandig is bij geradicaliseerde jongeren. of mensen die naar dit soort trainingskampen gaan. om hele strenge zelfstraffen op te leggen. Um, eigenlijk zou je kunnen zeggen. een onderdeel van, van het deradicaliseren. is misschien aan de ene kant wel he, straffen opleggen. Aan de andere kant mensen ook de mogelijkheid uh, bieden om te rehabiliteren. zodat je misschien voorkomt dat als ze ooit vrijkomen. Nou, zich weer met uh, terrorisme gaan bezighouden. Hm. En is dit voor Duitsland een, een belangrijke zaak... als je kijkt hoe, hoe de Duitse justitie en politie bezig zijn met, met terreur? Ja, het is zeker een hele belangrijke zaak. Uh, ze hebben natuurlijk al eerder zaken gehad, zoals de Sauerland-groepen in 2007. Daar zijn uh, onlangs ook uitspraken in geweest. Maar het is voor hen een zeer belangrijke zaak geweest... met name ook door de samenwerking met de Marokkaanse inlichtingendiensten en de CIA. Inlichtingen zijn echt cruciaal in de strijd tegen terrorisme... Uh, het probleem is natuurlijk eigenlijk wel dat in een democratische rechtsstaat... zoals Duitsland, maar ook in Nederland... hoe je de inlichtingen vervolgens in een strafproces kan gebruiken. En dat is in deze zaak bijzonder complex. Bijzonder complex lijkt mij ook dat ze bijvoorbeeld bij de hoofdverdachte... ook willen aantonen dat hij in een trainingskamp is geweest. Hoe doe je dat? Dat weet je niet. Ik, uh, ik, uh, ik, ik ben ook heel benieuwd wat voor getuigenissen... de komende maanden worden afgelegd in deze zaak... die ongeveer tot november zal duren. Uh, uh, dat is heel lastig... Uh, het, ik heb echt geen idee. Het zou kunnen zijn dat hij daar gezien is. Het zou kunnen zijn dat mensen hem daar ontmoet hebben. Uh, ik denk ook ten aanzien van de hoofdverdachte dat er wel ander bewijs is. Bijvoorbeeld het recruteren van nou, en die andere medeverdachte. Zoals die Jamil S. of die Amit C. Uh, dus ik denk ook bij die hoofdverdachte dat er wel een aantal strafbare feiten ten last zijn gelegd. Waardoor hij waarschijnlijk wel een grote kans heeft om veroordeeld te worden. En uh, ja, dan vraag ik me ook af, er zijn er nu vier. Maar is de kans groot dat er nog meer mensen ja, worden gearresteerd. Of in ieder geval, zei ja, al, de getuigenissen zijn natuurlijk ook belangrijk. Hoe groot kan dit netwerk zijn uiteindelijk? Nou, er wordt gezegd dat dit terreurs, uh, deze terreurcel zou hebben staan of zeven, acht mensen. Maar ik denk eigenlijk dat je de discussie wel breder moet trekken. Het aantal mensen dat bijvoorbeeld naar trainingskampen gaat... in Afghanistan, in Pakistan of in Somalië... Um, uh, nou ja, dat is er een heel aantal in Duitsland, ook in Nederland. De Duitse uh, justitie en inlichtingendiensten zeggen... dat er zo'n 1.200 mensen zijn in Duitsland... die hele radicale uh, ideeën hebben... Uh, waarvan mogelijkerwijs 130 bereid zouden zijn tot geweld over te gaan. Maar dit zijn altijd hele lastige statistieken... Het is niet zo dat omdat mensen naar trainingskampen in Somalië... dan wel Afghanistan of Pakistan gaan... dat ze automatisch, als ze terugkomen, een aanslag willen plegen. Want het zou ook een bezoek kunnen zijn in je geboorteland bijvoorbeeld? Of? Dat zou ook kunnen zijn. Maar als je toch uh, informatie van bijvoorbeeld onze algemene inlichtingen... en veiligheidsdiensten uh, leest, het jaarverslag van de AIVD... dan zou het in Nederland ook om een aantal tientallen gaan. En dat zijn niet de mensen die hun opa en hun oma in Pakistan gaan opzoeken. Maar dat zijn wel mensen die... Zeer waarschijnlijk naar dit soort trainingskampen gaan. Quirine Eijkman, terrorisme-expert van de Universiteit Leiden, hartelijk dank. Dankjewel. De mix van nieuws en sport, de Radio 1 Sportzomer. mind. On the best,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 This happiness, I search for between the sheets, or feeling blind. But realized, all I was searching for was me. comfort I'm like fly. Howard, keep your head up. Ja, Tom van het Hek heeft dus een rustdag. We hadden toch wel een paar bellers. In het gesprek met Van het Hek. Dit is Tom van het Hek. Uh, we spreken uw boodschap AUB in. Dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Uh, goedemiddag Tom. Ik, uh, ja, ik heb eigenlijk niet veel te klagen. Ik wil jullie gewoon een uh, zeer groot compliment maken voor de sportzomer. Ik vind het eigenlijk helemaal geweldig. De liefde is ontegenzeggelijk voelbaar tot in de huiskamer toe. Ja, Tom, goedemiddag met mij. Ik heb vandaag een verzoekje. Kun je eens tegen Dionne zeggen dat ik haar op het internet heb gezien? En dat zij twee hele mooie ogen heeft. Goedemiddag met uh, Ferdinand uh, Hossenbux op deze prachtige zomerdag. Ik uh, wil dit doorgeven aan jou, Tom. Geniet van deze hele mooie, prachtige dag. En neem vanavond een lekkere cocktail, want daar is dit weer voor. Oké? Okay? Dag, Ferdinand. Ja, goedemiddag Ik spreek hier met Marlies Houtman uit Den Haag. Ik wou je even complimenteren. Er komt een pluim voor jou van mijn kant naar je toe. Ik vind dat je heel leuk en spontaan het programma altijd presenteert. En dat vind ik, ja, dat geeft toch wel een leuke sfeer om naar een programma te gaan luisteren. Ja, huppakee. Dank u voor uw oproep. Tot ziens. Heppakee, het mediaoverzicht. Ja. NRC opent... Media uh, ja, daar is hij. Ik was iets te vroeg. NRC opent met een aantal metaforen voor de schuldencrisis in Europa. Een auto-ongeluk in slow motion. Je ziet het gebeuren, maar je kunt niks doen. Of hoe krijg je een zwijgende muziekinstallatie aan de praat? Gewoon even rommelen met de snoeren en een klap op de versterker. De crisisaanpak van de euroleiders is vergelijkbaar, zegt NRC. Eerst wilden de leiders vooral bezuinigen. Nu komen ze daar een beetje van terug als heel Europa tegelijkertijd... Bezuinigd en de belastingen verhoogd worden, groeit de economie niet. En daarom gaat het tegenwoordig om bezuinigen en om groei. Griekland wordt ook niet koersvast aangepakt, vindt NRC. Eerst was het kwijtschelden van schulden een taboe en nu is het juist gewenst. De krant zegt ook dat het moeilijk is om iemand de schuld van al het geswalk te geven. Beleggers willen meer toezicht, maar Europese leiders weten dat het electoraat dat niet wil. En wat ook geldt is dat de eurocrisis onbekend terrein is voor politici, financiële markten en ook de wetenschap. Het noodlijdende vakantiepark Hof van Saksen in Nooit Gedacht... blijft in elk geval nog tot 4 september open, dat meldt RTV Drenthe. Het park zit in de financiële problemen. En na overleg met de banken is nu afgesproken dat het park extra krediet krijgt. Dat vertelt de bewindvoerder. Nou, de stand van zaken nu is dat uh, we van de banken een boedelkrediet hebben gekregen... waardoor uh, het salaris, uh, de lonen, uh, vandaag betaald kunnen gaan worden... En uh, wij ook hebben kunnen besluiten het park... Uh, tot 4 september aanstaande voelschwing uh, open te houden. Ja, Hof van Saxe heeft dus tot 4 september de tijd... om te proberen een nieuwe eigenaar te vinden. En bij het Hof van Saxe werken zo'n 170 mensen. Eerder moesten boeren die in het park hadden geïnvesteerd... al vele miljoenen verlies accepteren. En een aantal boeren procedeert nog altijd tegen het park. De Franse president Hollande heeft een hekel aan artichokken. De Amerikaanse president Obama die houdt niet van rode bietjes. Dit soort culinaire geheimen kwamen deze week naar buiten op de Chef de Chef Club. Dat is een bijeenkomst van chef koks die voor wereldleiders koken. De Volkskrant schrijft daarover op basis van persbureau EP. Ja, de chefs wisselen recepten en ook culinaire weetjes uit. En ze zijn ervan overtuigd dat haute cuisine een cruciale rol speelt... in het warmhouden van internationale relaties. Maar de onthullingen zijn net zo smakelijk... want gisteren werd bekend dat de Russische president Poetin... bang is voor vergiftiging. In het Kremlin zijn nog altijd voorproevers, zo blijkt. Oud-president Sarkozy hield uh, on-Frans, zou je zeggen, niet van kaas. Hij haalde dat van het menu. Maar de Franse chef-kok mag het nu wel gebruiken, want Hollande is er gek op. Net als trouwens de Duitse bondskanselier Merkel. De chefs uit onder meer Groot-Brittannië, China, Israël... eindigden vandaag hun driedaagse bijeenkomst in Parijs. Commotie op het strand van Scheveningen vanochtend. Het strand lag namelijk bezaaid met blauwe handdoeken van een sauna-complex. Op de handdoeken stond de tekst, het is mij te druk, ik ben naar de sauna, zo meldt Omroep West. Badgasten konden de actie waarderen, maar de strandtenthouders niet. Volgens hen verstoorde de actie hun klandizie. Tussen een eigenaar van de strandtent en de marketingmedewerkers die die handdoeken neerlegden, ontstond zelfs echt een ruzie. De politie heeft drie mannen moeten meenemen naar het bureau. Ja, en niet alleen de Nederlandse Olympiërs zijn aangekomen in Londen, ook de muzikale begeleiding is er. Het geroemde Nederlandse dweilorkest Kleintje Pils speelt al jaren op veel grote Nederlandse en ook internationale sportevenementen. En voor de Olympische Spelen is er speciaal een Engelstalig repertoire ingestudeerd, schrijft Omroep West. Kleintje Pils opent onder meer de Oranje Camping en het Holland Heineken House en speelt op de historische Nederlandse schepen op de Theems. Ook hopen ze de Amerikaanse presidentkandidaat Mitt Romney te ontmoeten. Want die hebben ze eerder dit jaar ook al ontmoet. En hij blijkt een groot fan te zijn. Ja, Kleintje Pils belooft muzikaal gezien geen partij te kiezen. Al zeggen ze bij de schaatswedstrijden vooral voor de Nederlanders te spelen. Ja, dat is toch bijzonder daar in, uh, in hartje zomer. Maar goed, uh, in het nieuwe Engelse repertoire zitten onder meer het Engelse volkslied en nummers van de Beatles en ook Tom Jones. Tot zover het mediaoverzicht. We gaan er even uit voor de reclame. Het nieuws van half zes het weer. En daarna zijn wij weer terug tot zo. De geëvacueerde bewoners van de Utrechtse wijk Kanalen Eiland... kunnen op zijn vroegst volgende week weer naar huis. Dat is zojuist op een persconferentie bekendgemaakt. Er worden nog asbestmetingen gedaan. De eerste uitslagen worden tegen het weekend verwacht. Dan moet er nog een plan van aanpak worden gemaakt... voor het verwijderen van de spuitasbest uit de woningen. Woningcorporatie Mitros heeft veel woningen te koop staan. Die worden nu ingericht met meubilair... zodat gezinnen die hun huizen hebben moeten verlaten... daar tijdelijk terecht kunnen. De financieel specialisten van de Tweede Kamer... komen waarschijnlijk volgende week donderdag bij elkaar... om te praten over de financiële crisis in Griekenland en Spanje. De PVV en de SP wilden dat de Kamer deze week al het reces onderbrak... maar daarvoor was onvoldoende steun. Op dit moment zijn vertegenwoordigers van de EU, het IMF... en de Europese Centrale Bank in Athene om te bepalen... of Griekenland nieuwe steun kan krijgen. En het CBR heeft vorig jaar zo'n 14.000 aanvragen voor rijbewijzen geweigerd. Dat is bijna drie keer zoveel als in 2010. Volgens het CBR heeft de toename vooral te maken met het stijgende aantal ouderen op de weg. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En voor het weer is hier Marco Voel. Het zal niemand ontgaan zijn dat het warm is buiten, maar de tropische grens... nou, daar moet je toch even naar de thermometers kijken... die hebben we gehaald op twee stations in het oosten van het land. Dat betekent dat het daar dus meer dan 30 graden is geweest. De rest van het land net niet, maar de rest van het land had net zo zonnig weer. Overigens heeft dat allemaal ook een keerzijde, want in het zuidoosten van ons land... hebben we te maken met matige smok door ozon... en dat zou ook morgen nog wel net gehaald kunnen worden. Ook morgen hebben we namelijk weer een warme, zonnige dag... met in het zuidoosten temperaturen tegen de 30 graden, in het noorden zo'n... 24 tot 26 graden. En op de Wadden misschien 22 of 23. Maar het is daar gewoon ook net zo zonnig. Want als er stapelwolken ontstaan zal dat in het binnenland gebeuren. Het blijft gewoon droog. En er waait een, een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Dan gaat vrijdag de wind draaien naar het zuiden. Wordt het wat broeierig. 28 graden halen we nog wel. En in de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dan daalt vanaf zaterdag het kwik naar 20 tot 22 graden. En is het licht wisselvallig. De zon doet zeker nog mee. Maar er kan ook een bui vallen. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 43 kilometer file. Wat daarvan opvalt is de aanrijding op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen knoopend Bad en de tunnel 4 kilometer. Er auto met aanhanger geschaard. Er zijn drie rijschokken dicht, er blijft er maar eentje open. Er was een aanrijding op de A29, daar zijn alle rijschokken weer open. Maar het is behoorlijk vastgelopen op de A15 van Europort naar Rotterdam. Zo'n beetje vanaf uh, de... af op rit Brielen tot aan knopend Vaanplein is het langzaam rijden over 14 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Breda is een aanrijding geweest. Tussen de knooppunt Rijnsweert weert en Lunette staat nu 5 kilometer. Bij Knopend Lunette is de rechte ook dicht. Ook een aanrijding op de N44 Wassenaar richting Den Haag. Tussen Wassenaar Centrum en de aansluiting met de N14 staat nu 2 kilometer. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 Het is vier minuten over half zes. Moet Ivoorhandel weer legaal worden? De discussie is weer hervat. Zo iemand van het Wereld Natuurfonds over hoe dat internationaal ligt. En u kunt met ons meetwitteren. Hashtag R1 Sportzomer. En u kunt ons ook natuurlijk gewoon volgen via radio 1.nl. De Nederlandse ploeg is officieel welkom geheten in het Olympisch dorp in Londen. Aan het begin van de middag ging de Nederlandse vlag in top... tijdens een korte feestelijke ceremonie. In het Olympisch dorp was dat. <tieft> Opvallend alleen, er waren slechts twee Nederlandse sporters van de partij. Ruiter Tim Lips en Hélène Pen. Vrolijk uitgedoste artiesten in geel, in blauw. De Engelse vlag zie ik in paars, in groen. En de eerste delegatie die bij het officiële openen van het Olympisch dorp naar buiten komt, is die van Nederland. En eerlijk is eerlijk, het is zoeken naar atleten bij de in oranje gestoken Dutchies, zoals ze hier in het Olympisch dorp worden genoemd. The now in hand, Before the gold you seek. First, lay your een zonovergrote ah, plein met daarop de Nederlandse ploeg. Aan de linkerhand een winkel voor de atleten om toch nog souvenirs te kopen. Aan de rechterkant een balustrade waar de lenzen van heel veel fotocamera's overheen hangen. En er zijn artiesten in feestelijke kledij. We welcome à tous. de hey. Welkom. Op een gouden riksja, zo'n Indiase fiets met een bakje daarachter, de koningin van het Olympisch dorp gestoken in kleuren van goud, in een jurk van goud. Op het podium staat Maurits Hendricks te luisteren naar het Wilhelmen. Zij heeft er in de warmte een jasje bij aangetrokken en de Nederlandse vlag is in top. En officieel nu de Nederlandse ploeg dus in Londen, in het Olympisch dorp, geïnstalleerd. Ja, ze zijn er. Een uh, bijdrage van uh, Ragnar Niemeyer was dat. En hier in Nederland zorgt het warme zomerweer voor een topdrukte op de veerboten naar Schiemonnekoog. In Lauwersoog stonden duizenden mensen te popelen om naar het eiland te varen. Rederij Wagenborg moest extra boten inzetten om iedereen ook echt te kunnen vervoeren. Een reportage van Jeroen Berkenbos van RTV Noord. Mevrouw, staat u al lang te wachten? Een uh, kwartiertje denk ik. Maar ik denk dat het nog wel heel lang gaat duren. Waarom hebt u besloten om vandaag naar Schiermonnikoog te gaan? Lekker warm weer. We zeiden, we gaan even lekker dagje naar het strand. Vindt u dat nog wel leuker, nou er zoveel mensen ook met u meegaan? Ja, tuurlijk. Hoe meer, hoe leuker toch? Gezellig. Geen probleem. U staat ook in een hele lange rij te wachten. Bent u er niet een beetje zat van? Ja, dat hadden we niet echt verwacht, geloof ik. Maar we hebben er wel zin in. Het eerste schip heeft de maximale capaciteit van de bereikt. Dat gaat niet de hele avond belaten. De vrouw doet op dit ogenblik een poging om te kijken of er een watertaxi gaat. Misschien dat er meer liefhebbers zijn, dan kun je die prijzen delen. Ik geloof dat het 100 euro of zo kost. Maar maar eens even kijken. En als het niet lukt, dan doen we wat anders vandaag. gaan we fietsen. He, dus, uh, ik heb het trouwens ook nog nooit meegemaakt. Ik kom wel regelmatig op Schiermanico. -E maar uh, zo gek heb ik het nog nooit gezien.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 Said, I'm glad you're around Oh, son sun is so strange To hear and you see That someone so different is a soul Met uh, Father en friend. Ja, ex-crimineel Willem Holleder gaat voor nieuwe revue een column schrijven over zijn dagelijks leven. En ook gebeurtenissen achter de tralies en uit het verleden zullen aan de orde komen. De column levert Holleder wekelijks 2500 euro op. Is dat nu interessant leesvoer of verdient deze man geen platform? Dat is de vraag vandaag. Wat vindt u de stelling waar u op kunt reageren? In uh, Aan de Lijn is een column van Willem Holleder, hoef ik niet te lezen. Bent u het daarmee eens of oneens? Bel ons dan op het gratis nummer 0800-1121. 0800-1121. Of stem op de website www.radio1.nl. Aan de lijn dus na half zeven. En dan uh, wethouder Erik van den Burg vanuit uh, Amsterdam hier te gast. Want die heeft daar een uh, uitgesproken opvatting over. Goed, um, nu de Afrikaanse landen. Die willen namelijk hun voorraad Ivoor legaal kunnen verkopen. Maar op een VN-conferentie is deze week besloten dat dat niet mag. Nog steeds niet. En er wordt zelfs niet over gepraat de komende jaren. Zo is de afspraak. Christian van der Hoeven van het Wereld Natuurfonds. Goedemiddag. Goedemiddag. En bent u daar blij mee met die uitkomst? Wij zijn er erg blij mee, ja. ja. Want u kon er niet in komen dat de Afrikaanse landen... dit op een legale manier wilden verkopen. Nou, we kunnen er wel in komen dat ze het zouden willen verkopen... ook omdat de gelden dan ten bate zijn van natuurbescherming en dezelfde olifanten. Maar het huidige klimaat binnen de handel van de Ivoor is niet zo goed... dat je kan garanderen dat het legale Ivoor uh, niet vermengd wordt met illegaal gestroopt. IVOR. Ja, want het gaat erom het legaal is, is als een olifant gestorven is... Ja, dan zit je nu eenmaal met, met die slachtanden, met dat Ivoor, en daar willen ze iets mee. Ja, een natuurlijke doodgestorven of uh, de, de, de rangers, hè, de boswachters, vinden ivoor in het veld. Dat nemen ze mee terug en dat wordt opgeslagen. Daar gaat het om inderdaad. Maar het is te schimmig om inderdaad te kunnen concluderen of het inderdaad van die olifanten komt... of van uh, olifanten die gestroopt zijn en waarop gejaagd is. Ja. ja, dat weet je niet. Nou, je weet wel, je weet, de, in, in principe kan je de overheden op vertrouwen... dat de gevonden uh, ivoor de, door de overheden, dat dat legaal verkocht zou kunnen worden... Maar, in de uh, keten die daar op nou volgt, in de uh, verkoop naar Azië en dergelijke... weet je niet zeker of dat vermengd wordt met het illegale Ivoor dat er uh, ook gestroopt wordt. Nu andere, ja, maar nu mochten andere Afrikaanse landen... een paar jaar geleden wel hun voorraad uh, IVOR verkopen. Waarom mochten dat toen wel? Nou, het, was, uh, het, het, het, het, het is een verzoek. Bij deze conventie is de afspraak dat er alle handel in Ivoor verboden is. En dan wordt dan gevraagd bij de, bij de conferentie van deze conventie... wordt er gevraagd om een uitzondering omdat dat legaal hiervoor zou zijn. En dat hebben die landen hebben dat uh, ingediend. Zo'n verzoek van mogen we dat eenmalig onze uh, voorraad verkopen. Want we zitten er maar mee en we kunnen het geld goed gebruiken voor de natuurbescherming. En dat wordt dan uh, op zo'n conferentie over gestemd en over gediscussieerd. Of dat goed of niet goed is. En dat is toen aangenomen. En onder een aantal voorwaarden. Waarin, waaraan, waaraan die landen moesten voldoen. En de landen waar het aan, aan verkoop werd, moesten ook aan die voorwaarden voldoen. En op dat moment zeiden ze: van oké, okay, een eenmalige verkoop van hiervoor. Is in dit, in dit geval goedgekeurd. En is dat uiteindelijk ook goed gegaan met die voorwaarden die werden gesteld? Nou, wij vinden dus van niet op dit moment. Het wereld heeft uh, allerlei me mechanismen en methodes om te meten hoe het staat met de handel, met de stroperij en met de bescherming van de olifant. En alles wijst erop op dit moment dat de stroperij en de handel in uh, Ivor uh, dermate hand over hand toenemt en zo hoog is en zo groot is. Dat je niet kan garanderen dat een uh, eenmalige verkoop niet alleen maar die markt doet aantrekken. Maar. Ja, want, want kunt u een, een indicatie geven hoe groot dat probleem is van die, van die illegale handel? Nou ja, om een voorbeeld te geven, vorig jaar is, is, is, de, uh, is het meeste ivoor, illegale ivoor in beslag genomen ooit. En dat is 23 ton, 23.000 kilo is in één jaar in beslag genomen. En dat, dat staat voor ongeveer 2.500 olifanten, schat men. Maar wat, wat veel. Uh, wat wat veel enger eigenlijk is, is het feit dat van die inbeslagnamers gewoon een groot deel echt grote inbeslagnamers waren van boven duizend kilo. En, en dan, als, dan heb je het uh, over criminele bendes die daarmee aan de slag het. zijn. En, dus en waar gaat dat naartoe? Wat, wat, wat is de bestemming? Wie gaat er wat mee doen met dat IVOR? Uh, de grootste bestemmingsland is toch wel uh, Thailand en China. Ja. En het wordt gebruikt voor ornamentale uh, dingen, dus beeldjes... Uh, ...geverderingen, uh, uh, eetstokjes voor de Chinezen... ...en het wordt gebruikt als cadeau in, uh, in, uh, in hogere kringen en in uh, bedrijfskringen. En nu wordt er gezegd, er mag een paar jaar niet over gesproken worden. Wa waarom wordt dat besluit genomen? Nou ja, de, de, de, de conferentie waar u het net over had... ...dat is een voorbereidende uh, uh, vergadering voor de grote conferentie. Dus daar wordt er besproken wat er uh, besloten moet worden op de grote conferentie... <lacht> ...door alle leden. Ja, zo en gaat deze, dat, hè, binnen de VN... Ja, het is, uh, het is een eindloos vergader, uh, Montel, mag ik wel zeggen. Maar het is handig, want ik heb dat op, wij hebben liever dat op dit, op dit moment over zo'n uh, zo ding gedebatteerd wordt dan op zo'n grote conferentie waar echt gewoon dingen besloten moeten worden. Over, ja, en dan over domineert soorten. dit uh, af van alles en nog wat. Precies. Ja, uh, precies. Oké, okay, nou, dat gaat nu dus in ieder geval niet gebeuren. Christian van der Hoeven van het Wereld Natuurfonds, dank voor uw uitleg hierbij. Alsjeblieft, dank u wel. Bewoners van de Utrechtse Wijk, Kanade-eiland, kunnen voorlopig niet naar huis. Want op zijn vroegst is dat pas volgende week. Jeroen de Jager in Utrecht, dag Jeroen. Ja, waarom duurt dat zo lang? Dag de Poren. Nou ja, dat heeft alles te maken met de capaciteit om uh, metingen te verrichten... en die vervolgens te analyseren, de asbestmetingen. Uh, per woning uh, worden er 36 kleefmonsters uh, genomen en twee luchtmonsters. We hebben vanochtend al gehoord dat dat in totaal iets van 6.500 monsters zijn... die door uh, gespecialiseerde bedrijven uh, bekeken moeten worden. En vandaar dat het dus uh, op zijn vroegst zal zijn volgende week... wat jij zegt inderdaad, uh, dat bewoners kunnen terugkeren... Uh, en dat is werkelijk op zijn vroegst, want er zijn allerlei scenario's op dit moment in werking gesteld om mensen uh, te gaan huisvesten. Want uh, ja, ze kunnen niet al te lang in die hotels blijven zitten. Dat zou tot ontevredenheid gaan leiden. Mensen willen hun privacy dus. Heeft Mitros, de woningcorporatie, uh, van wie al die. Uh, Asbestwoningen zijn. Uh, die heeft op dit moment 89 wisselwoningen in de buurt van kanaleneiland. Die zijn ze aan het klaarmaken. Er worden bedden ingezet, koelkasten, tv's, opgangen, et cetera. Om daar mensen die voorlopig niet naar huis kunnen te gaan huisvesten. En dat is voldoende? Dat aantal dat ze hebben? Uh, dat is de vraag. Totaal zijn er 300 mensen uh, geëvacueerd uit hun huizen. Uh, we zullen volgende week horen of dat voldoende is. Dan zijn uh, na het weekend, of in het weekend zijn al die monsters uh, uh, die zijn verricht, die metingen zijn verricht. Dan kan er gekeken worden naar een plan van aanpak, eventueel sanering, mochten er huizen ook besmet zijn. En dan zal duidelijk worden hoeveel mensen nog veel langer in hotels moeten uh, blijven zitten en voor wie dus uiteindelijk ook een wisselwoning uh, gevonden moet gaan worden. Ja, want als het echt gaat om vervuilde huizen, heb je het over weken? Uh, kan ik me zo voorstellen. Ja, nou ja, dan moeten er schoongemaakt gaan worden, inderdaad. Uh, dat gaat langer duren. Uh, nog even een ander aspect, en dat is waar bewoners zich natuurlijk... heel erg zorgen over maken, de gezondheid van de kinderen ja. met, na met name. Er heeft een vraag voorgelegen, voortdurend van bewoners... Uh, wat gaan wij uh, gevolgd worden de komende 10, 20, 30 jaar... Uh, daarvan is gezegd, voorlopig is er geen gezondheidsonderzoek nodig. Omdat de kansen op besmetting door dat asbest gering wordt geacht. Voor de zekerheid gaat de gemeente nu nog wel het RIVM vragen... voor een second opinion, om die problematiek te bekijken. Maar het kan dus heel goed zijn dat de gemeente uiteindelijk gaat zeggen... nee, wij gaan jullie niet volgen. En de vraag wordt dan vervolgens, zullen de bewoners daar tevreden mee zijn? Ja. Zullen, ze de, zullen zij daarop gaan vertrouwen? Willen zij niet toch garanties dat mocht hun kind in de toekomst ziek worden... Uh, dat, daar, dat dat afgedekt is nu al? Dus dat wordt nog een hele kluif voor de gemeente om de bewoners op dat punt gerust te gaan stellen. En dan hebben we nog even burgemeester Wolsten, natuurlijk. Ja, die komt weer ik terug. Ik weet niet of je. Ja, die komt terug, inderdaad. Dat is toch ook wel opmerkelijk. Hij zegt om betrokkenheid te tonen. Hij heeft inmiddels ook een interview gegeven vanuit Engeland bij RTV Utrecht. En daarin zou hij gezegd hebben: Ik heb dat interview zelf niet gezien. Het gaat mij allemaal te langzaam. Dus uh, daarmee impliceert hij toch dat de huidige aanpak, volgens hem, waarvan steeds is gezegd: Lokale burgemeester Isabella doet het uitstekend, vervanging is niet nodig, dat hij daar toch anders over denkt. Dus dat wordt wel interessant als de burgemeester zometeen rond 6 schijnt hij. Uh, in Utrecht te arriveren. Dan wordt hij bijgepraat, vervolgens door de lokale burgemeester. Uh, dan gaan ze, is zojuist ook op de persconferentie gezegd... waarschijnlijk bewoners bezoeken in hotels. Ja, en dan zal er ook een moment komen dat hij voor de camera zal gaan reageren... op zijn uh, vroegtijdige te terugkomst. Dan wordt het toch wel interessant wat zijn antwoord wordt... als hij daarop uh, kritisch bevraagd wordt. Ja, dat het te, te lang duurde of te langzaam ging. Maar ondertussen kwam hij niet... Veel eer zelf natuurlijk terug. Nou ja, kortom, ja, dat nou is ja. nog een vraag die ter tafel komt uh, uiteraard, Jeroen. Ja, zeker weten. Dankjewel. Tjoep ja. wat was het? Ja, van Betty Everett. Ja, ja. ik moest ook even zoeken. <laughs> ik ken hem alleen in de share-uitvoering, moet ik zeggen. Dit was weer een andere. We gaan naar... Gaan we kort over overzicht. Sportoverzicht: De voetbalsters van uh, Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland... die hebben de Olympische Spelen van Londen geopend officieus natuurlijk... want vrijdag dan is de officiële opening. De eerste wedstrijd is bezig. Om vijf uur is er afgetrapt in het Millennium Stadium van Cardiff. De ruststand is 0-0. Ja, en heel Nederland weet één ding wel bijna zeker... over de Olympische Spelen. Ranomi Kromo gaat voor Nederland succes zorgen. Vandaag op de internationale persdag gaf ze aan... geen druk te voelen zoals in Peking. Nee, ik denk dat het allemaal heel relaxed gaat...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 Hockeyster Natasja Keller draagt tijdens de openingsceremonie... van de Olympische Spelen de Duitse vlag. Keller maakte deel uit van de Duitse ploeg... die in Athene in 2004 goud veroverde, door oranje in de finale te verslaan. En de Griekse atlete Fula Papakristou is uit de Olympische ploeg van haar land gezet... vanwege een racistisch getint bericht op Twitter. Ze had zich denigrerend uitgelaten over de Afrikaanse inwoners in Griekenland. En de atlete zou uitkomen op het hinkstapspringen... Ze was nog niet naar Londen vertrokken. Dan ander sportnieuws nog. Inline-skater Michel Mulder heeft zijn tweede bronzen medaille veroverd... op de Europese kampioenschappen. Na zijn derde plaats op de 300 meter pakte hij nu bronzen op de 500 meter. De Belg Bart Swinks won het goud. En voetballer Ismail Assati keurt definitief niet terug naar Vitesse. De middenvelder en de leiding van Vitesse bereikte uiteindelijk... geen overeenstemming over een nieuw contract. Vitesse-trainer Fred Rutte. Hij heeft zelf de vraag gesteld of dat hij meer mocht trainen... Gewoon om fit te worden en fit te blijven. Eh, onderweg eh, van, van die voorbereiding eh, kwam toch wel naar voren... dat Ismaar misschien wel voor ons een rol kon gaan betekenen. Nou, toen, ben ik, heb ik, toen heb ik het neergelegd, daar waar het, waar het moet zijn. Nou, die zijn in de slag gegaan en die zijn er niet uitgekomen. Nou, dat kan. Nou, dan zei dat zo. Dan gaan we weer, weer verder op zoek. Ja, want de club uit Arnhem haalde wel Matthew Moraes. Hij komt over van FC Dordrecht en hij doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord. En Wieke Dijkstra stopt met hockey. De 123-voudige international wil zich nu volledig richten op haar maatschappelijke carrière. Dijkstra is 28, zij won met het Nederlands team goud op de Olympische Spelen in 2008. En daarnaast behaalde ze de wereldtitel in 2006. Ze won het EK in 2009 en tweemaal de Champions Trophy. Tot zover het sportnieuws. Wij zijn zo terug. We gaan er even uit voor de reclame. Dan het nieuws van 6 uur en... Vervolg, het vervolg van uh, Sporten Zomer gaat hebben over de economie na zessen. En ook over die uh, atleten waar jij het net over had: Flinkstap ja. Sprongdame uit Griekenland. Papa Christo, ja. Die alsnog niet uh, in Londen in actie komt. Zo meer dus. Tot zo.